Meld je dan aan bij CFM. Kijk voor alle mogelijkheden op www.csmzandvoort.nl www.zfmzandvoort.nl Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. I feel tears welling up from deep inside like my heart's to break.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 De race is on. En het race is on. Dat was Jack Jones. De race is on. Dat ja. is het nog niet, hè? Nee, nog niet. Nou ja, er wordt wel geracet natuurlijk in Zandvoort. Ja, maar we dat gaan het wordt een er spannende uh, Goed, races we, we zijn weer terug. Uh, bij ons zit uh, Michiel Hermsen van D66. En uh, ja...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 Uh, Haarlem zegt gewoon, ja, eigenlijk is het gewoon een Sanford-aangelegenheid. Laat die maar beslissen. En gaan nadenken over ook inderdaad die mobiliteit die er speelt. En dan heb je Bloemendaal. Nou, vervent tegenstander van alles een beetje. <laughs> ja. Dus dat, dat, dat merk je dan. En, um, en we hebben het ook met de organisatie ook ook over gehad. Van ja, we zien dat mailtje en we zagen een mailtje voorbij komen. Dat werd ook door de wethouder. Maar ja, het wordt ook namens na jullie georganiseerd. Nou, ik zeg, ik weet van niks, dus ik neem contact op.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 met, het, met de Formule 1 zal zijn. Ja, uh, goed. We hebben ook de max voor dagen gehad. Dat geeft ook wel een beeld hoe, ja. hoe het te handelen was. Ja. Nou, het was vol, ja. maar het, is, het was zeker niet onoverkomelijk. Hè? Nee, tenminste, volgens mij is dat altijd wel helemaal goed gegaan. Ja, nou ja, goed. We hebben ook bijvoorbeeld nu ook gewoon drie geluidsdagen over. Dat zijn drie dagen die heel goed naar de Formule 1 kunnen. Ik denk ja...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 Echt Heel veel binnen. Ja, ze verlengen de treinen en ja. er kan meer Nogal, binnenkomen. En dan hebben we alleen nog maar dubbeldekkers in plaats van de lange sprinters. Ja. Dus dan kunnen er twee keer zoveel mensen in de trein. Dan zouden we principe lukken. ook gewoon uh, dubbeldekkersbussen kunnen rijden als het, uh, als het zou moeten. Dus het is best, wel, dus is best wel veel mogelijk. Maar dan moeten we wel in de regio gewoon met z'n allen zeggen: van nou we gaan ervoor en dan moeten we het ook doen. En dan moet je niet als GroenLinks zeg maar allerlei in, initiatieven zeggen van ja, maar de, de, het circuit is zo slecht en een hele impact op de CO2 en noem maar op allemaal.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 Nee. Dat is waarschijnlijk Uitstoot is water. Ja, ja, dat is heel vervelend. Ja. Ja. Nou, het, is ja. wel, het is wel gevaarlijk, maar het kan. Ja. Ja. Okay. Ja, het, het wordt steeds, uh, steeds beter. En ik denk dat uh, het, zal, het een tijd natuurlijk nodig Maar op een gegeven moment ja, zal de het moet Formule 1 ook worden. elektrisch rijden. Ik ja. bedoel, een Tesla gaat ook uh, sneller van naar 100 dan mijn machineauto. Uh. Nou, het is, alleen is al, niet al zo een lang Formule 1. E, ja. Ja, ja, ja, het is al Formule 1. uiteindelijk verandert alles. Volgens mij is dat zelfs toffen van ernaar gaan rijden, dacht ik, in de Formule E, Maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik dacht dat ik dat gehoord had. Dat was ook wel heel grappig.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 Ja. Nou, dat moet alweer weer terugkomen in ieder geval. Oh, ik denk dat de warme ondersteuning die jij gekregen hebt vanuit hoor ik aan Nederland, vanuit de ondernemers in de Haltestraten, hoor ik ondernemers, het publiek in Zandvoort, uh, de gemeenteraad die geen geheimhouding meer wil. Ik denk dat je wat dat betreft ook wel een, een steun in de rug gekregen hebt. Ja, dat is ja. zeker waar. En vertrouwen van de mensen hier dat het uh, met de Chin wel weer goed gaat. Jawel, dat weet ik zeker. Met de Chin gaat het altijd goed. Oké. Okay. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Fijn weekend. Fijn weekend. Blue Sky, maar die duurt te lang, dus we hebben hem een beetje ingekort, want bij ons zit Rob Petersen. Rob, wat leuk dat je aan deze kant nu aan de andere kant zit. Ja, dat is weer wat nieuws hier, en dat ik wel ja, ja, helemaal geweldig. Ja. Uh, een boek, een boek over de zand, coureur Wim Loos, die in 67 is verongelukt.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 er er heel andere, ook andere aspecten waren die gewoon kunnen leiden tot een heel nare ongeluk. En dat is ja, bij Wim ook Dat is bij hem best. zo gebeurd. Ja, ja, Wim was een echte ras, echte Zandvoort. Zijn vader is uh, Arie Loos, 50 jaar verzorger bij Zandvoert voetbal en, en ook 50 jaar bij de ERBO in Zandvoort. met Rode Kruis, op het circuit en overal. Dus dat uh, ja, is een echte Zandvoortse familie. We woonde aan de JP Heijenplantsoen. Ja.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 En werd Nederlands kampioen met de BMW 1800 Tisa. Dus dat is ook een uh, ja, mooi gegeven. En hij uh, kon ook races in het buitenland rijden daardoor. En hij werd dus uh, ja, steeds meer gevraagd ook. Omdat hij gewoon erg goed was. En hij was heel jong voor, voor die tijd. En, en nog even terug over dat, dat fatale ongeluk. Hè? Want je zegt uh, ja. uh, zelfs uh, iemand die heel uh, slim racet. Of in ieder geval die heel goed kan racen. En weet wat de risico's zijn. Die kan dan toch voor ongelukken En zeker in de sfeer zoals dat toen.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 En waar kunnen ze die informatie vinden over het boek? Want dat is ook heel belangrijk. Autosport.nl. Kunnen ze informatie er staat een, over boek vinden? Een van de berichten gaat over het boek van Wim Loos. En dan kom je vanzelf in een keurig netjes computerprogramma en dan kun je netjes gegevens opgeven. En dan, ja, het, is, het is een hele makkelijke methode.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 helemaal niet nou. Nee, maar we willen het toegankelijk maken. Ja, dat begrijp ja, ik. En als je leuk. het na 1 juli bestelt, kost het 22,95 Er komen nog portenkosten bij maar je kan het ook ophalen. Ophalen. Nou, ik en zou zeggen, ga het gewoon reserveren ja, en juist. kom het halen bij de presentatie. Want ja. ik denk dat als je een zandvoorter bent en je houdt van autosport, dan ga je gewoon dit ja. boek uh, reserveren ja, en is, kopen. Ja, uh, ik denk dat dat een, een heel leuke toevoeging is. Ja. En je kan ook zien in het boek...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 En weer een andere tijd. Heel ander verhaal. Maar goed, hartstikke bedankt voor ja, je komst. En uh, nogmaals, ik zeg mensen, ga naar autosport.nl en ga dit boek gewoon ja. reserveren. En ik graag. wil er nog wel even bij aangeven: ook al hou je niet van autosport. Dan is het, het, is het nog een prachtig boek over is de, de tijd en allerlei andere dingen. Ja, het is een, een boeiend jongensverhaal. Alleen ja, het ja. loopt niet goed af. Maar dat <laughs> weet je gewoon. Ja, dat ja. kan gebeuren. Wij uh, moeten afsluiten. Dankjewel, Rob, voor je komst. Uh, we gaan nog even de agenda heel snel uh, proberen, tenminste dat te uh, doen. Ja, oké, op de beurt.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 de uitzending wordt volgende week dinsdagochtend om 11 uur herhaald. Dan gaan wij uh, elke eerste maandag van de maand, kunnen we nog even zeggen, de nabestaande groep bij Ook Zandvoort van half 2 tot 3. Uh, dan hebben we elke eerste dinsdag van de maand om 10.30 uur digitaal spreker voor al uw vragen over iPad, smartphone uh, en dergelijke bij Ook Zandvoort. We gaan eerst even bedanken.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 now and again Showtime sure.